Na het weekende dalen de temperaturen beneden de 20 graden... en is er iedere dag kans op regen. Dit was het NOS Journaal. Aan de B-verkeersinformatie. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... voor Knoppet Hoevelaken, 3 kilometer. De A2 van Eindhoven naar Maastricht voor het Kruisdonk, 3. De A28 Utrecht-Zwolle voor Leusten, 2 kilometer. En op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom... tussen knooppunt de Stok en Heerle, 4 kilometer na een ongeluk. Maar de weg is weer vrij.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 Dit is Radio 1. Tros kamerbreed. Presentatie: Kees Boonman en Margriet Romans. Goedemorgen. Goedemorgen. Drie fractievoorzitters hebben wij vanmorgen aan tafel. Waar we, waarmee wij bij deze het politiek seizoen definitief als geopend verklaren. Het wordt een spannende tijd de komende maanden. De euro, Griekenland en de crisis die ook voor ons allemaal persoonlijk uh, gaat raken. Daarvoor waarschuwde trouwens gisteren nog de premier ons nu al nog voor Prinsjesdag. En spannend gaat het ook worden voor de coalitie. De meerderheid in de Tweede Kamer is minimaal. En in de Eerste Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. De fractievoorzitter in de Eerste Kamer van het CDA, Elko Brinkman, is hier. Goedemorgen, meneer goedemorgen. Brinkman. Marleen Bart, de nummer één voor de Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer, is onze gast. Goedemorgen, mevrouw Bart. Goedemorgen. En Toftisse is hier. Hij is de fractievoorzitter van GroenLinks, ook in de Eerste Kamer. Goedemorgen. Ook goedemorgen. En u kunt ons ook zien via de webcam. Ga daarvoor naar onze website troskamerbreed.nl. Ja, en nu beginnen we natuurlijk op zaterdagochtend in deze uitzending... altijd eerst met de kranten. Maar we gaan eerst even naar eh, minister Donner... want die gaf opmerkelijk genoeg vannacht... Op vrijdagnacht een persconferentie. Magiet. Ja, dat was een persconferentie waarin minister Donner aangaf dat de overheidswebsites niet langer veilig zijn. Dat komt door een, een, een, een hek die gemaakt is. Uh, en dat heeft te maken met de certificatie van bedrijven die bevoegd zijn om in uh, dit soort websites uh, om, om daar toestemming aan te geven om dit soort websites te doen. Ik ga erover praten met minister Donner. Goedemorgen, meneer Donner. Goedemorgen. Een persconferentie midden in de nacht, dan moet er wel echt iets aan de hand zijn. Uh, nou ja, aan de ene kant, uh, juist om het uh, beeld te voorkomen zoals u het net gaf, dat alle overheidswebsites uh, onbetrouwbaar zijn, moet je zo snel mogelijk maatregelen nemen. Want uh, dat is niet het geval. Het is wel zo dat het mechanisme om zeker te stellen aan iemand dat hij ook echt bij de brief, dus is waar hij denkt dat hij is, dat dat niet meer betrouwbaar is. En toen daar gisteren. Uh, gegevens overkwamen, hebben gemeenten zo snel mogelijk te moeten ingrijpen. Ook omdat het op het internet je te maken hebt met een wereld... Uh, waar het uh, middernacht niet geldt, daar gaat de zon nooit op. Althans, ze gaan onder en er is altijd ergens waar de zon op gaat. Dus moet je ook zo snel mogelijk handelen. Ja, dus dat was de reden dat er vannacht nog een persconferentie is geweest. Of was er sprake van een daadwerkelijke inbraak ergens? Er is een inbraak gepleegd dat nu blijkt al een tijdje geleden, dat uh, was begin deze week bekend dat in ieder geval het merk althans het, het certificaat van Notar... voor de particuliere markt dat dat onbetrouwbaar gebleken was. Dat hebben de browsers zoals Google en zo hebben al gewerkt. Maar gisteren bleek dat ook het PKI uh, uh, netwerk wat ze hebben, dat is de echte officiële sleutels die er zijn voor betrouwbaarheid, dat dat gecompromitteerd was. En ook als je in deze wereld uh, maar 98% zekerheid in plaats hebt van 100, uh, moet je net doen alsof je helemaal nul zekerheid hebt. Dus hebben we daarop gehandeld. Ja. Is hier de veiligheid van de staat in het geding, meneer Donner? Uh, nee. Uh, primair de integriteit van het uh, gegevensverkeer uh, met de overheid. Dat je als je gegevens aan de belasting geeft... ook zeker kunt zijn dat ze alleen maar bij de belasting terechtkomen. Dat, en... Daar ontstaan risico's over. Uh, is, we hebben geen enkele aanwijzing dat dat niet het geval is. Uh, maar tegelijkertijd, als je daar niet helemaal zeker van bent... moet je de burger zekerheid kunnen bieden. Ja. U adviseert burgers, in het persbericht wat ik hier voor me heb... goed op te letten bij hun bezoek aan een website van de overheid. Waar moeten burgers op letten? Nou, de... Ik weet dat de grote browsers zoals Google, eh, langs welke men die gebruikt om te komen bij die sites van de overheid, die hebben eh, vanochtend al eh, verwerkt de onbetrouwbaarheid van dit, eh, dit certificaat. Derhalve, als men naar zo'n site gaat, is het heel wel de mogelijkheid dat het slotje, wat altijd een teken is dat het veilig is, of eh, dat dat niet ontbreekt, of dat er een mededeling opduikt uh, van het is niet helemaal zeker dat dit betrouwbaar is. Op dat moment doet men een verstandig aan om dan niet verder te gaan. Maar mensen die nog willen kijken, bijvoorbeeld op de site van de Belastingdienst of van, ik noem maar iets, studiefinanciering, dat is allemaal veilig of moeten mensen uh, juist daarbij heel goed opletten? Uh, kijk, als het gaat om algemene sites die voor iedereen toegankelijk zijn, uh, uh, geloof ik dat daar geen probleem is, maar zodra men wachtwoorden moet gaan geven om op een site te komen. Geeft men daarmee informatie en kan dat dus in verkeerde handen komen... waarna die informatie die anderen ook niet toegang hebben. Ja. Dus dat is net zoiets als je sleutel uit handen geeft. Ja, daar moet je natuurlijk altijd heel erg voorzichtig moet mee zijn. Voorzichtig mee. Ja. Uw collega uh, Opstelten van uh, Justitie en Veiligheid... die heeft uh, de, de aanpak van de cybercrime tot een van zijn speerpunten gemaakt. Al met al lijkt het me toch zorgelijk dat dit dan toch nog kan gebeuren. Nee. Uh, net zoals dat je criminaliteit tot speerpunt maakt... betekent niet dat daarmee criminaliteit niet meer voorkomt. Uh, dit zijn nieuwe technieken die hebben dit soort problemen. Tegelijkertijd omdat het hier vrij absoluut is... of iets is veilig of iets is daarmee helemaal niet veilig... moet je uh, inderdaad zo snel mogelijk handelen. Maar uh, het is hetzelfde. We proberen ook inbraak en uh, dat soort uh, criminaliteit tegen te gaan... En met alle mogelijkheden betekent niet dat je het helemaal uit kunt sluiten. Dank u wel, meneer Donner, voor uw toelichting vanmorgen. Ja. Oké. Okay. Nou ja, de uh, minister Donner die Doet het toch een klein beetje af alsof het wel meevalt. Mij heeft hij in elk geval nog niet zo overtuigd. Maar dat is misschien het minst belangrijke. Meneer Brinkman, gaat u dit weekend uw belastingaangifte... reeds voorbereiden op het, via het internet? Ja, maar extra opletten. Dat uh, het is hetzelfde als er bij wijze van spreken gewaarschuwd wordt... voor een, een insluiper die in de wijk is gesignaleerd. Dan let je toch ook wat, wat beter op. Ik denk dat wel een verklaring voor de, voor de stevige actie van de minister... is dat er een beetje een algemene sfeer van angst en onzekerheid... Is. En de vraag is natuurlijk altijd, doe je er dan wij aan om het een beetje weg te praten? Of zeg je, nou nee, ik doe echt mijn uiterste best om, om, om extra maatregelen te nemen? Ja, je hebt Volgens mij zet... doet de minister allebei. Hè? Hij neemt extra maatregelen terwijl hij het ook een beetje wegpraat. Ja, omdat je geen paniek moet veroorzaken. Het is een ander onderwerp, de, de, de problematiek met, met Griekenland of de woningmarkt, of noem maar op. Maar er is, voordat je het weet, een soort algemene paniek. Daar zitten we niet op te wachten. Maar het is wel zorgelijk dat dit kan. Ja. Ja, maar dat komt ook omdat we in een samenleving leven... die in zekere zin grenzeloos uh, is geworden. Hè? Internet is natuurlijk een duidelijk voorbeeld uh, van... En in ons wijkje, in ons dorp, dachten we altijd dat we het redelijk in de hand eh, hadden. Nou, dat was op zichzelf ook niet altijd zo, maar gemiddeld gesproken wel. Ja, die grote wereld, die hebben we niet helemaal in de hand, helaas. Maar dat is wel de werkelijkheid waarin we leven. Als we een bestelling willen doen voor een vliegticket of onze ja. betaling willen doen voor iets dat uit het buitenland moet komen... of een stad verder weg, ja, dan geef je een zeker vertrouwen... dat er mensen naar die computer zitten kijken eh, dat het veilig is. Ja. En dat is nu geschonden? Bij een bedrijf. Dat wil niet ja. zeggen dat alle bedrijven fout zijn. Maar het ja. gaat wel om een bedrijf waar de overheid zijn vertrouwen in had gegeven. Ja, maar tegelijkertijd... Lytische. Kijk, natuurlijk, dat vertrouwen is geschonden, uh, maar tegelijkertijd uh, doet Donner het enige juiste wat hij op dit moment kan doen, dat is direct vertellen dat, uh, dat dit gebeurd is, dat mensen moeten opletten en tegelijkertijd ook laten zien dat we als overheid ook weer alles proberen te doen om het weer in de, in de, in de eigen handen te krijgen. En voor 100% zekerheid kun je nooit maken. Uh, mensen zijn zeer gewend om via internet allerlei dingen te doen, geven creditcardgegevens, bestellen vliegreizen, vakanties, via sites, boeken en cd's en weet ik wat allemaal. Maar de betrouwbaarheid dat als je naar een overheidssite gaat van UWV of een gemeente, of in dit geval de, de Belastingdienst, dan moet je gewoon alles weten, dan moet je ja, voelen moet dat je de van overheid alles uit de kast haalt om te zorgen dat het veilig is. Nou, en Donner vind ik eigenlijk uh, investeert ook wel weer in dit gevoel van we hebben het, we hebben het onder controle. Ja. Ja. Mevrouw Bart, helemaal gerustgesteld. Nou, nog niet helemaal, nee. Ik begreep dat de minister vannacht op zijn persconferentie heeft gezegd... mensen moeten maar net zo gaan doen als ik doe, namelijk alles weer via papier. Uh, en dat is natuurlijk geen optie. Dat hè. is veilig. Ja, maar ik vind dat het internet veilig moet zijn. Hè. Ik heb een zoon van 17 die werkelijk alles digitaal doet. Als ik zeg tegen hem, doe dat maar op papier, dan kijkt hij me een beetje glazig aan. Hij weet niet eens hoe dat moet. Hè, dus de toekomst is toch echt dat het via internet gaat... Wat heel zorgelijk is aan deze situatie, uh, dat is natuurlijk iets wat we aan het begin van de zomer ook al hoorden dat het nationale overheden uit het buitenland zijn die dit soort aanvallen mm. doen. He, aan het begin van de zomer werd duidelijk dat China jarenlang, uh, de, de Chinese overheid jarenlang websites van bedrijven uh, heeft gekraakt. En zo uh, spionage heeft toegepast. Nu is het weer de Iraanse overheid die hierachter zit. Ik vind echt dat de minister niet kan volstaan op dit moment met alleen maar zeggen, u moet goed oppassen en anders doet u het maar via papier. He, ik hoorde dat er vanochtend uh, op Twitter al een gerucht uh, naar boven kwam. Dat ook de site van de Postbank, uh, ING Bank, niet meer veilig is. Mm. gerucht soort... zegt u daarbij. Hè? Laten ja, we dat even onderstrepen. Dat we hier niet paniek gaan mijn, mijn punt wat is wat juist is. dat juist Twitter en internet ervoor zorgen dat dit soort geruchten razendsnel om zich heen grijpen. En dat je dus als overheid daar zeer alert op moet zijn. En dat je dan niet tegen mensen kunt zeggen. wees u in het algemeen maar een beetje voorzichtig. Nee, de overheid moet op dit moment echt glashelder duidelijk maken. Maken. Deze sites zijn niet veilig en deze sites zijn het wel. Ja, even voor de duidelijkheid, wij zijn ook via de site www.toskamerbreedte.nl... gewoon te horen nog Maar site. daar je vast geen wachtwoord voor die nodig. Ja, dat, daar kun je gewoon uh, bij inbreken. Ja, we ja. hebben ja. nog iets anders, wat gek genoeg nog niet in de kranten staat. Nou, gek genoeg omdat het morgen nog uitgezonden moet worden... bij Caro Brandpunt op Nederland 2. Maar daar willen we toch even aandacht voor vragen. Want het is een interview met oud-premier en minister van staat Wim Kok... die heel weinig eigenlijk zelden interviews geeft. En die heeft uh, zich uitgelaten over uh, de crisisgeur... die er in Nederland en in Europa hangt. Laten we eens even luisteren wat hij morgen gaat zeggen. Ik denk dat 9-11 aan de ene kant die samenleving heeft verhard. Tegelijkertijd het saamhorigheidsgevoel... wat heeft aangetast. En ik hoop zo van harte dat... Dat gaat kantelen. Want met protectionisme, met nationalisme, met vermeend eigen belang en je daarmee afwenden van een gezamenlijke aanpak, ook in Europa, eh, los je niks op. Waar leidt dat wel toe? Protectionisme kan tot de meest erge dingen leiden die je maar kunt voorstellen. Zoals? Uh, zoals we uh, uh, 70 jaar geleden in, uh, in, in, in Duitsland hebben gezien. Nou, zit ik niet te voorspellen dat we aan de vooravond staan van een derde wereldoorlog. Ik moet niet aan denken. Maar protectionisme leidt tot de waanidee dat iedereen voor zichzelf vraagstukken kan oplossen. Vrij taal van oud-premier Kok en minister van Staat. En hij zegt dat natuurlijk ook in verband met uh, de komende herdenking... van tien jaar uh, 9-11... En uh, hij doet in datzelfde interview, uh, wat morgen wordt uitgezonden bij Brandpunt... nog een, uh, een, een opmerking over met name uh, de populisten. En ook Geert Wilde Zij roept min of meer tussen neus en lippen... Uh, uh, de mensen op zich daartegen te keren. Wat ook nogal een vrij politieke uitspraak is. Uh, meneer Brinkman, uh, um, hoe taxeert u uh, dit soort uitspraken... vooral uh, de, de klank van zorg die het heeft... Nou, dat er uh, angst, onzekerheid onder de mensen is, is wel helder. Uh, de vraag is of je dan uh, een, een zolderpok moet uh, aanwijzen. Ik denk dat het veel belangrijker is. Vindt dat u, je... Hoort u dat daarin? Nou, laat me een verhaal opmaken. Okay, ik, ik, ik, ik vind het veel belangrijker dat we proberen aan de mensen te laten zien hoe afhankelijk wij als Nederlanders zijn van Europa. Nederland heeft door de jaren heen, via handel en dergelijke, ja, gewoon heel veel verdiend. Uh, heeft heel veel werkgelegenheid in het eigen land gekregen doordat we ons zo. ...internationaal opstelden. Dat is geen politiek praatje. Dat kan ieder bedrijf tegenwoordig wel een voorbeeld van geven. En de werknemers in dat bedrijf weten dat het ook dus de kunst is... ...te laten zien dat we niet alleen zuinig op ons eigen huishoudboekje moeten zijn. We maken nog altijd meer schuld dan we gisteren hadden. Dus die schuld moet naar beneden. Maar wij moeten gewoon accepteren dat we in een grotere wereld leven. Dat is niet alleen maar via internet, maar gewoon de dagelijkse... Een bedrijfsmatige werkelijkheid is dus dat we afhankelijk zijn van Europa. En daarom moeten die grenzen open. Maar meneer Brinkman, het is oud-premier Kok die dit zegt. Hoe taxeert u zijn opmerking? Het, het gewicht wat zijn woorden hebben? Nou, wij zien allemaal, maar goed, ik kan alleen voor het CDA hier, hier spreken. Maar we zien natuurlijk allemaal in eigen kring hè, dat mensen in die, in die grotere wereld, groter in allerlei opzichten. Ja, op zoek zijn naar een nieuw soort identiteit. En van, van nature hè, begin je dan bij wijze van spreken bij, bij je moeder en bij je. Directe familie en bij je, bij je directe vriendenkring. Maar we weten allemaal eh, dat je dat in die kleine kring niet alleen kunt, kunt redden. Nou, vervolgens zoek je zeg maar, je, je voetbalclub of, of, of je regio of je land. En, en de koningin als symbool. Nou, dat, dat helpt ook een stuk. En dat zijn allemaal dingen waarbij je dus dat, dat, dat saamhorigheidsgevoel overeind uh, probeert te houden. En dat is denk ik wat terecht Kok zegt. Uh, uh, uh, het gaat om wij uh, en niet om ik. Nou ja, luister, dat zeg ik al jarenlang in de, in de partij. En de hele partij zegt dat met mij. Maar ja, dat kan je wel roepen, dat heb ik altijd al gezegd. Als de mensen dat niet zo ervaren, dan, dan moet je dus nieuw investeren in... Uh, niet alleen maar roepen uh, wij zijn wij, maar ook hoe krijg ik weer een nieuw gevoel van, van hopen. Er is werk, er is toekomst, ja. misschien een beetje minder, maar toch. En dat is eigenlijk waar kok toe oproepen, mevrouw. Bart, Het is uw oud-partijleider. Hoe taxeert u zijn woorden? Nou, wat u net al aangaf, Wim Kok geeft zelden interviews. Dus het feit dat hij dit doet, uh, dat betekent dat de zorg bij hem waarschijnlijk heel groot is. En die is ook terecht. En We hebben afgelopen zomer natuurlijk toch gezien uh, hoe uh, regeringsleiders uit heel Europa een beetje met de handen omhoog gingen staan terwijl de euro aan het instorten is. Je ziet hoe in Amerika de Tea Party, hè, de ultraconservatieve rechtse beweging in de Republikeinse Partij, de Amerikaanse nationale overheid gijzelt... Uh, in de weg staat dat er, dat er daadkrachtig ingegrepen wordt... op de economische positie van Amerika. En wat gebeurt er? De kredietwaardigheid van Amerika wordt afgewaardeerd. Wat we kunnen zien is dat populisme... dat is economisch echt levensgevaarlijk. Het gijzelt regeringsleiders om daadkrachtig op te treden... op het moment dat dat voor de economie zeer noodzakelijk is. Um, uh, populisme lijkt heel aantrekkelijk omdat je zegt... ik luister naar de burger, maar je bent niet bereid... om het hogere, grotere belang dat mensen individueel vaak niet overzien... aan hen uit te leggen, neer te zetten. Dit is wel wat er op het spel staat. En het, het gebrek aan daadkracht... dat we de afgelopen maanden in Europa hebben gezien... dat is levensgevaarlijk voor de toekomst van onze economie. Ja, en wat ik heel treurig vind, is dat Nederland dat altijd een krachtige rol heeft gespeeld in Europa... en zich altijd zeer heeft ingezet voor die eenheid. En dat heldere, dat krachtige optreden en ook het handhaven mm. van de normen... He, die we met elkaar hebben afgesproken over overheidstekorten... en, en uh, financieringstekorten, dat Nederland die rol helemaal aan het weggeven is... omdat dit kabinet zich laat gijzelen door meneer Wilders. Ja, nou dat is met name uh, het accent wat uh, Kok in dat gesprek ook uh, enigszins legt. He? Want als hij het over de populisten heeft, heeft hij het over... Bij, bij namen uh, over Geert Wilders. En dat komt natuurlijk ook steeds terug. En alle krantenverhalen ja. vandaag ook weer in een Volksrand. Interview met Jan-Kees de Jager, daar wordt hier ook naar gevaar. En in de Telegraaf, natuurlijk, een groot dubbel interview met de twee grote mannen van het kabinet. Maxime Vragen, de vicepremier ja. en premier Rutte. Um, die het uh, wel heel gezellig hebben met elkaar. Nou, dat blijkt maar. uit dat interview. Maar Wat? ze zijn niet in staat om een passend antwoord te bieden ja. op dat populisme. En mensen moeten echt heel goed gaan beseffen: van elke euro die er in Nederland verdiend wordt. Komt 70 cent uit het buitenland. Als wij ons afkeren van dat buitenland en wij gaan ons verschansen achter de dijken van het populisme. dan zet dat honderdduizenden banen en onze welvaart in Nederland op het spel. Wacht even, toch, e TCA? Ja? Eigenlijk zie je al dat sinds, sinds uh, penningmeester Zalm uh, begon te roepen. dat wij veel meer aan uh, Europa betalen dan dat we ervoor dat er een sfeer ontstaan is alsof Europa ons tegenwerkt. En ik vind dat de politiek de afgelopen 15 jaar... Uh, veel te weinig heeft laten zien... Hoe trots we kunnen zijn dat er in plaats van tegen elkaar opstaande staten in Europa er nu wegen van samenwerking zijn gezocht. En daarin gaat en, het om meer dan om de ja, economie je, alleen. Je, je, je moet ambassadeur zijn en ik, ik verwijt dat soms Rutte ook. Ik, bedoel, ik denk dat Rutte heel erg goed zijn best doet op internationale conferenties. Zo gauw als hij de Nederlandse grens over is, is hij een Europa-fan. Terwijl als hij in Nederland spreekt, is hij een Europa-fan. Kritikaster. Dat geldt ook voor de Jager. Ik heb goed geconstateerd de afgelopen weken, ook tijdens die eurocrisis, dat Rutte en de Jager eigenlijk in Brussel de agenda uitvoeren van Partij van de Arbeid, D66 en GroenLinks, waar CDA en VVD het ook van harte over eens zijn maar het niet zeggen. En terwijl ze, als ze terugkomen in Nederland, zijn ze weer Europa kritisch. En, en, en geven ze dus voeding aan die populistische onderstroom in de samenleving... die, die zegt van eigenlijk zouden we uh, voor de Nederlandse soevereiniteit moeten gaan... voor het Nederlands nationale belang. Nou, het Nederlands nationale belang ligt in Europa. En ja, maar, dat is anders. waar ik ja, ook toe oproep. Ja, ja, ja, er precies. Hoort, wel een ja, verhaal, hoort wel een verhaal bij. bij bij verwijten, dan hebben wij in Nederland aan. Bijvoorbeeld uh, Griekenland, dat het zijn boeltje niet op orde heeft. Dan kan je altijd zeggen van minder uh, uh, uh, het is nog erger daar dan bij ons. Maar ook wij hebben op zichzelf onze boel nog niet op orde. Dat is aan niemand te verwijten. Maar gewoon het feit is uh, dat we nog altijd meer uitgeven dan er in feite binnenkomt. Uh, en willen we dus een geloofwaardig verhaal houden in dat pro europese dan zullen we ook moeten accepteren dat we ook in Nederland een stapje nee, natuurlijk. terug gaan. Nee. Jawel, maar dat hoort ja. er dus bij. Ja, daar gaan we, meneer Brink, want daar gaan we het zo ook ja. uitgebreid uh, over hebben, Maar tot slot even wat dit betreft, ook na aanleiding van Kok... en al die interviews in de kranten, waar steeds weer terugkomt... de anti-Europese houding ja. van één partij die mede dit kabinet overeind houdt. Hè. En ook uw collega Wientjes, de werkgeversvoorzitter... maakt zich daar grote zorgen over. Heeft u dat in het kort eigenlijk ook? Dat u zich daar zorgen gaat over maakt? Als u op straat lopen vraagt u maar aan de mensen bij welke partij ze zijn. Dat is een algemeen gevoel, niet anti-Europa. Maar gewoon, hoe krijgen we weer een beetje zekerheid... Over nee, maar dat is, dat is de vraag niet. Volgens ja. mij is de vraag van, bent u als voorman ook niet alleen van, van het CDA en de Eerste Kamer, ook als voorman van Bouwen Nederland, bent u bereid om ook gewoon ambassadeur te zijn van die Europese gedachten? En ik constateer dat Nee, nee, dat... u wilde een vraag stellen. De vraag de is: zijn wij, wij ambassadeur? Ja, laat ik ook gewoon dat, naar ja. onszelf kijken. Hè. Zo, ja, zijn wij ja. politici ja, ambassadeur genoeg voor de Europese gedachten? Ja, maar laten we nou niet doen alsof. Dat wil niet zeggen dat je niet kritisch hoeft te zijn over Europa. Dat hoor je mij niet vertellen. Ik ben als vertegenwoordiger van het CDA en OZO zo van Bouwer Nederland eh, en van VNO. Uh, absoluut uh, Europeaan. Uh, maar het gaat er niet om wie, wie, het verste, uh, wie het, uh, de dikste Europeaan uh, is. Het gaat ja, om anders boodschap... nou, zeggen. Ik hoorde het anders Ik werk in een, een, uiteindelijk sector, uiteindelijk werk uiteindelijk, in een aantal sectoren. Uh, de dikste Europeaan. Uh, <laughs> dat is de vraag en, van de ochtend. en, en, en, en het, het, het punt is, kun je ook geloofwaardig maken... dat het ook uh, verplicht, adeldom verplicht... dus als je de beste Europeaan wil zijn... moet je in Nederland ook zorgen dat je je boel op orde Tuurlijk. hebt. En, en dan moet je, je misschien de... ook in Nederland wel pleiten... voor dat grote Europeaan. Exact. Dat, dat doen we toch ook? CDA. Ja, ja, ja, vindt u ja, dat? Ja, ja. ook oh, maar, maar Bart heeft daar twijfels bij. Bovendien is mijn buurman toch de afgelopen dagen is niet uit zijn mond komen vallen. Hè? Er wordt natuurlijk over gesproken eh, met elkaar. Ja, die we heeft ook een, twee weken een, geleden een, een voor stuk kritiek op geschreven. dat punt, maar de kunst is niet om gelijk te hebben, maar om gelijk te krijgen. Dat is de politiek. Mevrouw Bart, u had tot slot ja, nog... Uh... Ik, vind, ik vind echt dat, dat CDA en VVD als uh, traditionele regeringspartij... Ja. zich te veel laten gijzelen door uh, de manier waarop de, uh, de heer Wilders ja. naar Europa kijkt. Ja. Men zou inderdaad de moed moeten hebben om tegen de Nederlandse bevolking te zeggen... we hebben het over banen hier in Nederland. We hebben het over welvaart hier in Nederland. Nederland is een, is een internationaal land, wij leven van de export... En als wij niet kunnen staan voor een goede euro, een stevige euro... en een internationale context waarin wij ons werk kunnen doen... welk land zou het dan wel kunnen? Hè? Ja. En die boodschap gewoon eerlijk vertellen aan de bevolking... dat doen CDA en VVD ah. op dit moment niet. Omdat, nee, men toch, dat... nee, nee. omdat men toch staat te bibberen voor de heer Wilders. Die stijgt in de peilingen met zijn eurosceptische verhaal. Ah, nou, weet, okay, we nou dat staat, dat... weet u waar we staan te ja. bibberen? Is oh. dat dat geroepen wordt, want daar zit, daar zit nog geen guldens of geen euroteken eh, bij, maar op hetzelfde moment dat het kabinet, zet, en dus moeten we ook wat zuiniger aandoen aan onze uitgaven. Maar dat van, staat de, de buiten kijf. Ja, dus ja, ja, dat zal dan blijken, zag, mevrouw Bars. Ja, okay, nou, ja, niet maar niet maar op we de manier waarop het kabinet het doet. Steek, precies, nou, we, daar gaan, we gaan, gaan het zo vast nog een leven ja, over hebben. Precies, want precies we gaan, het want het gaat, maar, dat zeg ik steeds, en het is geen eerlijke keuzes. Ja, ik zeg steeds, we gaan het straks over hebben, voor je het is het kwart over twaalf. Om het nog een beetje te structureren, strikt genomen was dit het bespreken van de kranten, dit. Een hele bijzondere variant daarop had. Tros Radio 1. Vijf voor half twaalf is het. U luistert naar Tros Kamerbreed en we hebben nog een ruim half uur drie fractievoorzitters in de eerste kamer aan tafel. Marleen Bart van de Partij van de Arbeid, Elko Brinkman van het CDA en Toftisse van GroenLinks. Ja, er gaat een nieuwe periode in de nieuwe eerste kamer is vlak voor de zomer geïnstalleerd, maar daarna brak eigenlijk al heel snel het recess aan, dus u heeft nog niet heel veel kunnen doen. Komende week of nee, volgende week gaat u dan echt aan de slag? Wordt het inderdaad een belangrijke periode? Wordt het erop of eronder? Meneer Tiss, u zit in het midden. Ik ga het aan uw vragen als eerste. Ja, we wonen het erop en veronder. Volgens mij doen wij gewoon ons werk. En dat doen we in een vertoog zoals de Eerste Kamer dat al decennia lang doet. Maar er is toch wel wij... een andere periode ja, goed, aangebroken ik, nu? Ik blijf zeggen, wij kijken naar kwaliteit van wetgeving. Naar uitvoerbaarheid van wetten. Naar een relatie van wetsvoorstellen die we krijgen met internationale verdragen. Met het uh, Europees Verdrag voor de Rechten van de mens. allemaal Dat soort uh, zaken. We kijken of wetgeving in de sociale sector... of dat mensen vooruit helpt dan wel blokkeert in hun emancipatie. Dat is dat allemaal we uw werk? Maar daarnaast hebben wij wel degelijk ook rekening te houden dat dit kabinet natuurlijk een, geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Dus het belang van de Senaat is groter het is het geworden. Het belang van de Senaat is groter. En dus zullen we daar ook wel uh, scherper, op het scherp van de snede, uh, over discussiëren. En mijn linkerbuurman in de Senaat is Gerrit Holdijk. Gekscherend noemen we hem af en toe de machtigste man van de Senaat. Omdat hij natuurlijk in een soort ja, mistig gebied van gedogen, of. of hij is van op de SGP. Hij is van de SGP. Uh, Fractie, die kan soms de doorslag uh, geven. Er zal waarschijnlijk ook uh, in de zomer wel in en gesprekken met hem gevoerd zijn... over wat voor een onderwerp dat hij eventueel steun gaat geven aan het kabinet. En wat het kabinet dan ook gaat doen om hem uh, uh, zeg maar mee te krijgen. Ik kun me meteen even vragen aan, uh, aan Brinkman, de fractieleider van het CDA. Gaat dat zo in de Eerste Kamer? Ik ben met opzet in eigen land gebleven. Altijd, om met hem te kunnen nee, spreken? en ik heb, uh, Want u wist de zomer hier heel goed zou zijn. <laughs> ik zeggen. heb met de politiek <laughs> niet bezig hoeven te houden... omdat uh, um, wij, denk ik, de goede politiek... Hebben dat de regering met voorstellen komt en ik denk dat het de bijzondere van de ook voor de eerste kamer de komende tijd is dat we voor een deel in andere omstandigheden leven. Ik heb dat er veel regen, veel naar het scherm gekeken en je zag natuurlijk die beurskoers beurskoersen als het ware de stemming bederven in het land en dat is denk ik de nieuwe werkelijkheid. Dat kun je verder niemand verwijten. De kunst is nu om ja, een beetje over de partijprogramma's heen kijkend te zeggen, hoe, hoe krijgen we Nederland weer op orde in ja, Europa? Jowel, maar wel maar dus... een balans, balans over wie kan uh, het best de rekening betalen in het aanpakken van de crisis. En ik heb toch het gevoel dat de mensen die, die, die, die, die, die, ja, die toch al eigenlijk een uh, smalle beurs hebben, pech hebben, chronisch ziek, uh, gehandicapt, langdurig werkeloos in de bijstand, dat er vooral naar hen gekeken wordt dat zij de prijs moeten betalen, terwijl de hogere inkomensgroepen. Ik heb het vorig jaar bij de algemene politieke beschouwing... ook aan Rutte gevraagd. Wat vraagt u nou aan mij... als bijdrage... Om de crisis in dit land aan te pakken. En ik verwacht toch van een kabinet dat zegt: van nou, we moeten het huishoudbeurs, uh, huishouden op orde krijgen. Dat ze wel kijken naar balans. Zo, van waar leg je nou het zwaartepunt van de rekening? Te meer omdat de mensen die het smalste beurs hebben, hebben deze crisis niet veroorzaakt. Dat zijn de hedgefunds geweest, dat zijn de bankiers geweest. Die toch voor een groot deel ook uh, uh, sympathie hebben voor CDA en VVD. En ik merk te weinig dat daar lering uit getrokken wordt. U zit al aan, helemaal er. in de inhoud van, uh, van het debat. Ik wil nou, toch nog de heel de even naar CDA. Zeker, ja, zeker. Gaat over, Ik ja. wil toch heel even naar mevrouw Bart. Want uh, ook voor u is het begin van een belangrijke periode. Op, op welke manier denkt u dat de Eerste Kamer in dit debat deel zal nemen? Um, nou, wat wij vooral heel erg belangrijk vinden is dat we vanuit de Eerste Kamer een heel helder tegengeluid geven tegen de beeldvorming die in Nederland steeds meer aan de macht lijkt te komen. He, het, het, het politiek bedrijven op grond van beelden, gevoelens, uh, verwachtingen, uh, roddels of berichten op Twitter, he, in plaats van dat je het gewoon hebt over de keiharde feiten. Uh, en ik vind echt dat wij vanuit de Eerste Kamer een speciale verantwoordelijkheid hebben om die keiharde feiten te laten zien. He, uh, als je dus bijvoorbeeld kijk naar wie gaat de prijs betalen van deze crisis... dan is een keihard feit uh, dat uh, chronisch zieke mensen met een verstandelijke handicap... of psychiatrisch patiënten van vijf, zes kanten tegelijk gepakt worden... terwijl de hogere inkomens helemaal niets merken van dit kabinetsbeleid. En maar dat, betekent dat dan... feiten huh? willen wij echt veel helderder gaan neerzetten. Ja, maar betekent dat dan heel concreet? Want de Eerste Kamer, hè, waardoor wij natuurlijk ook extra aandacht ervoor hebben... daar heeft het kabinet feitelijk niet een uh, meerderheid. Hè? Dus hmm. het moet steeds met... Met de hand op. Uh, nou, er dus zijn de... volgens mij allemaal hele mooie afspraken met nou ja, de SGP dat, over gemaakt. Dat, dat, dat hebben we voor maar... de zomer ook al gemerkt. Oké, okay, ja. maar betekent dat? Is de consequentie van uw woorden? Uh, dat u tegen alles wat het kabinet gaat voorstellen, niet zegt. Nee, ja. wij gaan niet tegen ja. alles wat het kabinet voorstelt, niet zeggen. Want ik zit niet in de politiek om kabinetten dwars te zitten. Ik zit Volgens de, mij wel. Ik zit in de politiek Als om. Als je er niet zelf in zit. Nee, ik, nee, kom, ik zit om te kijken, Ik zit in over. de politiek om de idealen van de Partij van de Arbeid te verwezenlijken. Dat is een positieve opdracht die ik heb. En ik heb geen zin om de energie van onze veertien mensen in die fractie te gaan verspillen aan een negatieve agenda. Tegelijkertijd moet je heel helder laten zien. Hè, Kijk bijvoorbeeld heel simpel naar uh, de toekomst van de gezondheidszorg in Nederland. Dat is een buitenge buitengewoon belangrijk onderwerp. De gezondheidszorg groeit heel hard. Het is uw het eigen is... achtergrond ook, hè? Op... Ja, het is, het is heel ja, erg belangrijk de dat we de gezondheid kostengroeiende gezondheidszorg, gezondheidszorg... aan de ene kant in de hand houden. Tegelijkertijd, als je aan Nederlanders gaat vragen... wat vindt u nou echt belangrijk, zeggen ze allemaal eerst gezondheidszorg. He, dus er is een enorme druk van veel vragen. We hebben straks de vergrijzing. En tegelijkertijd moet je die kosten in de hand houden. Een van de manieren... Waarop je dat het beste kunt doen, is ervoor zorgen dat mensen in de gezondheidszorg zo kort mogelijk op een bed liggen. Want bedden zijn heel erg duur. Wat doet dit kabinet? dat zich toch bezig zou moeten houden met zo'n belangrijk uh, vraagstuk... als de duurzame betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Het bezuinigt als een gek op thuiszorg, op de persoonsgebonden budgetten... op gezondheidszorg die zorgt dat we mensen zoveel mogelijk thuis kunnen houden... en thuis kunnen behandelen. En men steekt op voorspraak van de PVV 1 miljard euro extra... in zoveel mogelijk bedden in de gezondheidszorg. Oh, oh. Dit zijn het soort feitelijke verhalen die wij in de Eerste Kamer... veel meer zichtbaar moeten maken om te laten zien... dat het beleid van dit kabinet kortzichtig is... en gebaseerd is op vooroordelen en meningen en peilingen... en niet op wat duurzaam belangrijk is voor de toekomst van Nederland. Nou, meneer Brinkman, ik zie u zo aan. Wat denkt u als u dit hoort? We zitten in omstandigheden waarin iedereen moet leveren. En dat betekent dat onze systemen onder druk staan. Ook ons sociale systeem. Daar zullen we preciezer moeten zijn wie wel, eventueel maar een beetje hulp en nog mee door kan. Het klassieke voorbeeld uh, is altijd de arme weduwe... die haar hele leven lang de stinkende best heeft gedaan... om er bovenop te komen. Dat is niet gelukt. Die gaat voor, ook in onze opvattingen. Maar de jonge mensen uh, die misschien wel zonder werk zitten... maar die met je lopen de land ervan... dan mag je ook we... wat ja Ja, maar laat me nog een keer uitspraken. Ja, dan mag je ook een keer een beetje ruwer over zijn. Dat is de bestuurlijke vraag, de politieke vraag waar we voor staan. We moeten niet in algemene zin zeggen... dat iedereen door alle plagen van Egypte tegelijk getroffen wordt. Er zullen mensen zijn die inderdaad bijzonder in de problemen komen. Daar is het kabinet ook gehouden. Daar dus zullen wij het kabinet ook als CDA aan houden. Dat, ook... dat daar een oplossing ja. voor is. Dat is het bijzondere bijstand onder normale omstandigheden. Maar het systeem over de volle breedte is niet meer houdbaar. Als wij allemaal ouder worden, en dat is zo... dan zullen we ook naar de familie, naar de buurt, naar de omgeving mogen kijken... om ook een stukje van de thuiszorg, in het voorbeeld van mevrouw Bart... voor onze rekening eh, Vind... te nemen. Dat zijn gewoon eerlijke vragen die we elkaar moeten voorhouden. We zullen zien wat het kabinet doet op het punt van de koopkracht. Laat maar wil ik maar, zeggen dat Brink, maar heel even bij die gezondheidszorg ja. blijven. Want uh, uh, het CDA heeft natuurlijk wel altijd een sociaal gezicht gehad. De... de kritiek op dit moment is dat het sociale gezicht van het CDA... Onder dit kabinet zwaar onder druk staat. Het, het, het CDA heeft altijd een dubbele boodschap. Gaat hier bij elkaar hoort. Je kunt sociaal blijven. Uh, Is dat niet het probleem, de dubbele je, boodschap? Nee, die oh. boodschap was namelijk altijd: je moet het eerst verdienen. Want anders kun je het ook niet uitgeven. En je kunt wel herverdelen, maar dan kom je in deze tijd... waarin wij in de wereld het veel moeilijker hebben... en niet meer rond. En we moeten niet doen alsof Nederland bulkt van de miljardairs. Dat kan misschien in Amerika zo zijn of in Moskou. Maar dat is in Nederland niet zo. Het kabinet, als ik de krant mag geloven... komt met een zekere koopkrachtreparatie. Maar waar het om gaat, is de verdienkracht van dit land overeind te brengen. Uit alle rapportages van het planbureau blijkt... dat de kosten van het onderwijs van de zorg ons boven de pet gaan als we niet zorgen dat we meer verdienen. En dan maar nog, en dan nog tegel... is de plicht hè, dat diegenen die echt, echt, echt... en niet uh, alleen uh, het kunnen redden, dat we die ook uh, met elkaar helpen... maar niet met een beroep op iedereen is gelijk. Maar, uh, even even een reactie bij. van Toftis. En daarna wil ik graag naar iets wat de Eerste Kamer nog nooit eerder heeft gedaan... Ja. Ook een spannend Daar gaan we 13 onderwerp. Ik september over debatteren. Zeker, tof het is. Dus. Eerst even ik, een reactie op het sociale gezicht van CDA. Is dat wat, wat ik ook hier mijn collega Elko Brinkman weer hoor zeggen. Van, uh, de toegang tot de sociale zekerheid en de sociale voorzieningen. Die deur heeft veel te ver opengestaan. Niets is minder waar. We hebben sinds begin jaren negentig maar, de uitgangspunten van sociale zekerheid en sociale voorzieningen hebben we geherdefineerd. We hebben gezegd werk, geldt boven inkomen. Als mensen een beroep doen op een uitkering, kijken we naar wat mensen nog kunnen... om een eigen verdiencapaciteit in te zetten en een eigen levensonderhoud te voorzien. Dat beleid is gewoon heel erg succesvol gebleken. En toch hoor ik u weer zeggen, van jonge mensen die een beroep doen op de bijstand... en dan zomaar wat land planten, Er hangt altijd een geur op over mensen die met recht een beroep doen... op onze voorzieningen in de sociale zekerheid en, en, en, en, en in de sociale voorzieningen... dat die profiteurs zijn dat het aan hen zelf ligt, dat ze hun best niet doen. Nou, ik weet en ik ken genoeg mensen, jonge mensen die het op eigen kracht op dit moment gewoon niet lukt om een baan te vinden... of een beroepsbegeleidende leerweg met een ROC af te spreken. Die hebben begeleiding nodig van een sociale dienst. De, de, de, de missie van een sociale dienst is niet... we moeten de deur dicht houden voor nieuwe klanten. De missie moet zijn, we zetten de deur open, we begeleiden mensen... we zetten mensen weer in hun kracht. En zo gebeurt dat bij het UWV, zo gebeurt dat bij sociale diensten... zo moet het ook in het onderwijs gebeuren. De Mensen die wat extra begeleiding nodig hebben... moet je niet de deur uitduwen om daarmee zeg maar, je slagingscijfers... Beter je moet in mensen investeren. En dit kabinet, ik hou mijn hart vast... investeert niet in mensen... maar kijkt naar de kostprijs van de sociale zekerheid en de voorzieningen... Uh, okay. en probeert daarop te beknibbelen. Oké, okay, nou da daarmee is denk ik wel uh, uh, heel erg duidelijk... hoe de ja, ja. verschillende partijen over deze ja. kwestie uh, denken... en zich zullen uitlaten. Laten we heel even kijken naar iets... wat de Eerste Kamer nog nooit eerder heeft gedaan... maar wat nu in deze nieuwe periode toch zal gaan gebeuren. Er staat een bijzonder debat op stapel... Over een mogelijk parlementair onderzoek naar de privatisering, verzelfstandiging van overheidsdiensten. Die dus door de, over, de, de diensten, dus die door de overheid zijn geprivatiseerd. En het doel van dat onderzoek is kijken wat heeft ons dat nou werkelijk opgeleverd. Het is een initiatief geweest van een oud ChristenUnie senator Fuurman. Egbert Schuurman, die dacht: ik wil eens eventjes weten en dat wil ik ook onderzocht hebben. Uh, wat heeft het ons opgeleverd en heeft het ook iets te maken met de ontevredenheid van de burger over deze diensten? En dan hebben we het over de post, dan hebben we het over het openbaar vervoer, dan hebben we het over de treinen. Dat soort diensten, daar is de burger niet langer tevreden over. Mevrouw Bart, wat denkt u dat gaat het inderdaad tot zo'n onderzoek komen? Want dat is nu alleen nog maar ja. voorbereid. Vindt u dat dat onderzoek er moet komen? Wij, wij zullen de komst van dat onderzoek steunen. Dat hebben we tot nu toe ook steeds gedaan. Uh, maar wij vinden wel dat we de vraagstelling van dat onderzoek heel scherp moeten doen. Hey, het want, wordt een onderzoek? Een, het een, wordt geen enquête? Het wordt geen enquête. Dat is sowieso uh, niet aan de orde bij zo'n onderwerp. Uh, maar waar het ons om gaat, is dat we eens heel goed gaan kijken... hoe loopt de kwaliteit van zo'n wetgevingsproces nou... als je iets aan het verzelfstandigen bent... En, en speelt de, de, de opvatting van burgers over of dat wel of niet een goed idee is... daar nou wel voldoende een rol in. Maar misschien om en, dat iets concreter te maken. Ik kan me voorstellen dat hij dat wetgevingsproces wil onderzoeken... maar de burger wil vooral weten dat dat wat door de overheid geprivatiseerd is... niet altijd beter is geworden dan wat ze wel beloofd is, is. Nou ja, kijk, we, we, moeten, we moeten daar eigenlijk wel, vind ik, um, heel zakelijk naar kijken. Heb je voorbeelden waarbij u dit probleem constateert? Nou kijk, ik, ik zie ook privatiseringen die, die zo goed uitgepakt zijn... dat mensen niet eens meer weten dat een bedrijf ooit een staatsbedrijf geweest is. Hè? Neem is. DSM bijvoorbeeld. Nee. Hè? Uh, dat was een staatsbedrijf. Nou, niemand zal in deze tijd het nog normaal vinden... dat dat niet gewoon een privébedrijf geworden is. Nee, wij zijn natuurlijk hè? altijd geïnteresseerd in wat niet goed loopt. Dat wat wat loopt niet goed? is er ook zo één? En ook de privatisering van de PTT is voor de burger... eigenlijk voor een heel groot gedeelte goed uitgepakt... omdat de tarieven van post en telefoon nou ja. stukken goed koper geworden zijn dan ze waren toen het nog een overheidsbedrijf was. Maar het blijft was. de vraag of de straf He? toch wel post bezorgd wordt. Maar goed, dat terzijde. Maar, nou ja, kunt u maar je mensen schrijven ook veel minder brieven. Hè? Dat is ook de realiteit ja, waar we mee te maken gebeuren, hebben. Dat moet weer gebeuren, want via het ja. internet is het levensgevaard. Ja, maar goed, hè? Die Bol, dat de, de, de, de, de, is natuurlijk ook een realiteit. Ja. Tegelijkertijd heeft de Partij van de Arbeid op sommige momenten... ook echt een streep gehaald door privatiseringen... die wij totaal niet zagen zitten. Schiphol bijvoorbeeld is daar een heel mooi voorbeeld van geweest. Dus wij vinden echt, je moet heel goed gaan kijken als je besluit tot een privatisering, aan wat voor normen moet je dan voldoen... om zeker te weten dat dat proces zorgvuldig gebeurt... en dat het perspectief van mensen op die overheidsdiensten meeweegt... in het besluit ja. dat je uiteindelijk neemt. U gaat het onderzoek steunen. Meneer Brinkman, geldt dat ook voor het CDA? Dat is zeker niet onze eerste prioriteit. Uh, alleen al omdat er belangrijke dingen op dit moment in orde zijn. Maar wat zegt plaats... u daarmee dat het CDA het niet zal steunen? Nou, de nieuwe fractie moet zich erover uitspreken. De oude fractie was er tegen. Maar goed, we zullen dat zorgvuldig bekijken. Het voorstel zoals het nu luidt. Ik geef u aan dat onze grondhouding is. Hij heeft zijn, grote twijfels. Van. Er zijn belangrijke dingen te doen op dit moment. Maar wat inhoudelijk veel belangrijker is, is dat het voorbeeld van de post ging al over tafel. Je moet van geval tot geval uh, bekijken of daadwerkelijk de dienstverlening inderdaad beter is geworden, maar ook of er niet onderliggend iets is... ja, als de overheid het doet, dan wordt het goedkoper. Ja, als je het subsidieert, wordt het altijd goedkoper. Maar je moet aan de mensen ook wel duidelijk maken... dat weer in dat voorbeeld van de post nog steeds wel een brief bezorgd kan worden. Maar dat kost gewoon objectief meer. Degene die de, de, de post bezorgt, die wil ook goed betaald uh, worden. Dus er hangt uh, rondom die privatisering vaak ook iets van... nou ja, de overheid, terwijl de overheid op dit moment zelfs uh, krap bij zit... nou, als die het doet, dan doet hij het wel, wel goedkoop en goed. Ja, ja, daar is ook geld voor nodig. Wij willen natuurlijk allemaal, ook een beetje zoals in de zorg geleidelijk aan is ontstaan... dat de ik ben jarenlang minister geweest in die sector. Uh, ongeveer op elke verzorgde zit één verzorger. Dat, dat vinden we denk ik allemaal fantastisch. we hebben dan, hè? mag ik? Bedoelt u? Ja, ja nee, maar als je het in, in arbeidsplaatsen ja. berekent. Nou, wij, wij hechten er allemaal, ik ben ook ziek geweest. Wij hechten er allemaal dat we goed verzorgd worden. Maar als je dus realiseert dat dat één op één draait... dat moeten wij allemaal met elkaar ook wel opbrengen. Uh, en uh, de, de, de vraag is dus altijd, kan de overheid... Het inderdaad onder kostprijs blijven leveren. Dat kan niet, want uiteindelijk moet dat dan meneer ons allemaal betaald worden. Dus ja. Ik vind het te algemeen om te zeggen, we gaan nou even de privatisering onderzoeken. Dat is naar mijn gevoel helemaal niet de juiste onderzoek. Ja, gaat GroenLinks het steunen, beetje, onderzoek? Ja, wij, wij steunen het onderzoek. We hebben ook van harte in die voorbereidende commissie uh, meegedaan. Hoe, hoe werkt Jan dat Jan Jan eigenlijk Jan. In, in de Eerste Kamer? Hoeveel partijen moeten ervoor zijn dat het doorgaat? Een meerderheid. Een meerderheid. ja, natuurlijk. Net als ja, oh ja, natuurlijk, ja. Net de Als alle partijen, behalve CDA, VVD en Pvv, steunen, ja, is is er de een de meerderheid voor, maar even kijken waarom. Deed echt Bart Schuurman dat die was niet van plan en is nog steeds niet van plan. Uh, en ook zijn opvolger in de Eerste Kamer niet om zeg maar er een politieke kwestie van te maken. Waar het om gaat is: wij hebben ooit een aantal overheidsdiensten hebben we in de markt gezet. Vanuit de verwachting dat de markt dat beter kan, ja. klantvriendelijker kan, sneller kan, waardoor mensen. Uh, tevredener zouden zijn voor die... Voor die... Goedkoper kan. Dus en, en dat is ook typisch iets voor de Eerste Kamer. Probeer je nou eens even ja. daarboven te gaan hangen... en te kijken van is dat nou in alle gevallen zo gelukt... en wat kun je daarvoor lessen uittrekken voor in de toekomst... om ons eigen huishoudboekje weer op orde te krijgen... niet alleen maar ook om zeg maar, de relatie tussen overheid en burger... weer zodanig te verbeteren... dat mensen zich niet gaan afkeren van de overheid... En dus ook niet gaan afkeren van de politiek. Maar dat we weer een wat dynamischere. Precies. Het heeft een uh, tweeledig doel dus. Dat tweeledige ja. gedoe. En dat zou eigenlijk elke politicus in de Eerste Kamer moeten aanspreken... om op, die, op dat meta-niveau daar eens naar te gaan kijken. Want stel, dat is heel erg belangrijk. Stel nou voor, een beetje een rare vraag misschien. Hmm? Maar stel nou voor dat, uit zo, dat dat onderzoek daar inderdaad komt. En dat daaruit zou blijken... nou, toch met die paar privatiseringen is dat door helemaal misgegaan. Is er dan een mogelijkheid om dat ooit nog terug te draaien? Want je zou je kunnen nou, maar, afvragen, waarom ja, heb je nou, anders het onderzoek? Met die privatisering misgegaan, ja. nogmaals, dat is van geval tot geval ja. uh, verschillend. Twee, wat is nou de dienst die je vraagt? Laten we de spoorwegen nou eens als voorbeeld nemen. Wat we natuurlijk allemaal willen, is, is snel en liefst met een kopje koffie van A naar B uh, uh, gebracht worden. En, en sommigen willen nog een dikkere stoel uh, hebben. Ja, uh, het is maar net wat je wil. Uh, je kan ook uh, in, in, in, in, een, in een vroegere derde klas uh, in staan uh, uh, rijden. Dus wat, wat krijg je ervoor? Als wij zeggen, we willen allemaal de standaard op het hoogste niveau, maar we willen er niet voor betalen... op het eerste klasniveau... Dan, dan kan Bruin het niet trekken. En wat je dus ziet in de markt is dat daar natuurlijk ook geconcureerd wordt... dat men probeert het zo voordelig mogelijk te leveren... maar daar ontstaan inderdaad prijsverschillen. Er loopt altijd door die privatiseringsdiscussie ook iets heen... van, uh, nou ja, wat is dan de inhoud van het product? Ja, dat, dat, die brieven ja, brievenbestellerij is een beste, beste mooi verhaal. Het, beste het, nee, beste maar even ja? mijn zin, die brieven brievenbestellerij nou, is een mooi voorbeeld. Hoe lang is het tarief niet op 44 cent gehouden? Je kunt voor 44 cent niet alle brieven twee keer per dag bestellen. Nee, niemand kan voor een dubbeltje het op de eerste raad. Het gaat het niet zijn? echt om om te zeggen van, wij moeten tegen elke vorm van privatisering zijn. Waar het om gaat is, heeft het uiteindelijk... op die terreinen die je dan gaat onderzoeken opgeleverd... wat we van begin aan verwachten, zo ja, dan is dat een mooi verhaal. Zo nee, waaraan heeft dat gelegen? En hoe hebben we in de Staten-Generaal in die discussies over privatisering... en wetgeving die daaraan uh, ging. hoe hebben we ons daarop voorbereid... en hoe hebben we ook gewoon uh, op basis van analyse en feitenkennis daarnaar gekeken? Ja. Want het gaat uiteindelijk erom als die burger een beroep doet op de overheid of van een van de diensten van de overheid... die de overheid de markt heeft gezet... wordt die burger nou beter bediend... dan toen het in overheidsverhandel was, ja of nee? En daar moet je naar kijken. En dat vind ik volgens mij ook iets... waar het CDA toch zeer veel te porren Ja, het over de, de dienstverlening ja. als zodanig ja. in de zorg. Ja. is op een gegeven moment een hele discussie geweest... of sommig, sommige activiteiten via een, een cameraatje in de gaten gehouden... zouden kunnen worden. Even vormen vorm van, hmm. van bewaking dag en nacht. Nou, dat is, is eng. Dat vinden we ook vervelend. Hebben we hebben ook liever iemand in levende lijven eh, naast ons bed... Eh, eh, maar tegelijkertijd is het toch geleidelijk aangezet... de dienstverlening kan beter, kan efficiënter, kan voordeliger... als je maar even met cameraatjes voor een stukje eh, werkt. Zo zijn er allerlei voorbeelden waar dingen en ideeën en, en, en methoden van werk... Ook uit het private leven nee, kwamen. Niet altijd, maar soms. Dus ik heb helemaal geen zin in een algemene discussie... over hoe het vroeger was. De markt kan nu. ook zo'n goede kant hebben. Ja, Mevrouw Bart, u nou, zit nog een, een in beetje te knikken. Even ja. naar nou Kijk, Waar het ons vooral om gaat met dit onderzoek... is dat je de vraag stelt, want daar gaat het eigenlijk om... hoe dien je het publieke belang nou ja. het best... Uh, en dan moet je eerst met elkaar dus een goed gesprek hebben... over wat is dan dat publieke belang. En daar moet je dus ook heel goed luisteren naar de burgers in Nederland. Want het publieke belang, dat zijn wij ten slotte uiteindelijk met z'n allen. Uh, en hoe dien je dat dan het best? En dat kan zijn door te zeggen, we zetten het in de markt. En nogmaals, DSM is niemand meer die denkt... god, het is echt heel belangrijk dat de overheid dat doet... Uh, het kan ook zijn een, uh, dat je het helemaal bij de overheid laat. En we hebben in Nederland natuurlijk ook heel veel mengvormen. Ja, de privaat, Waarbij het, publieke ja, ja, of het zit bij het ja. maatschappelijk middenveld. Vooral heel, en het onderwijs hè, zit ook voor ja. een groot gedeelte in het maatschappelijk middenveld. Ik denk dat je dan vooral ook heel goed met elkaar van tevoren moet kijken... wat zijn nou de resultaten die we willen boeken? En hoe organiseer je vervolgens dat die resultaten nee. er ook komen. En Uit. dat, dat uitvoeren hoeft de overheid niet allemaal zelf te doen. Nee. Als onderzoek... de overheid maar wel heel helder is... Dit moet eruit komen. En hoe borg je dan? En hoe borg dat je, hoe borg je als ik heel ja, even ja, mag uitpraten. Ja. Mm. Hoe borg je de kwaliteit van de publieke dienstverlening? Want daar gaat het uiteindelijk om. Oké, okay. pleidooi voor het, voor het onderzoek wat u bij deze mm. heeft gedaan. Nou, in ieder geval is duidelijk dat er, dat er iets gaat worden onderzocht, maar dat er waarschijnlijk niet iets gaat veranderen. Zo 1, 2, een ander uh, punt wat in de Eerste Kamer uh, naar voren is gebracht, namelijk het verzoek aan het kabinet om daar een visie over te geven, is dat over de woningmarkt. En dat is... Uh... Nou, ik geloof dat uh, als wij u s'nachts bellen, meneer Brinkman... dat u meteen over de woningmarkt uh, losbaart. Daar droom ik van. Dat droomt u van. <laughs> oh, uh, of ligt u daarvan wakker? Hij tel oh. huisjes in plaats van nou, schapen. Nou, de, de vraag schapen, van Margriet ja. is natuurlijk uh, opportun. Ja. Ligt hij daarvan wakker? Ja. Vandaag staat ook al in ja. de Volkskrant alweer een verhaal... Uh, wat grote zorg over de stagnerende woningmarktverraad. Uh, uh, woningmarkt, uh, maar er is een visie gevraagd. En dan gaat het natuurlijk ook altijd over uh, zaken als hypotheek... renteaftrek en wat al niet meer. Meneer Brinkman... Wat verwacht u in deze van het kabinet? Heel veel mensen liggen er van wakker. Eh, ja. Huurders en, en, en kopers. En dat gaat natuurlijk in de kern om de vraag... wat is mijn huis waard? Eh, niet alleen in een puur technische zin, maar gewoon... Hè, dat is toch, eh, het antwoord je, is steeds minder. Ja, en met je pensie... Maar er is dus door heel veel mensen... Eh, zeker ook uit de oppositiekring, ik heb het nog niet zo om mijn collega's hier aan tafel... Eh, gezegd van als we nou maar die hypotheekrente... Eh, aftrek afschaffen, eh, dan is iedereen gelukkig. Ja, één ding is zeker... dat die huizenmarkt dan helemaal in elkaar stort. Juist in een tijd waarin iedereen nu zegt, wist ik nou nog maar... zelfs al ga ik niet verhuizen, dat mijn huis nog om en erbij waard is... En wat ik ervoor betaald heb en wat ik ervoor gefinancierd heb. Wat je nu ziet, is dat twee derde van de mensen heeft een eigen huis. En dat zijn echt niet allemaal miljonairs. Dat zie je nu ook in de Volkskrant uh, van vanmorgen. Als je in een huis van 2,5 ton, 3 ton... Uh, uh, hebt of wilt, uh, wilt hebben... heel veel mensen hebben geen suikertante... dan moet je naar een bank. Als je dat niet meer gefinancierd kan krijgen... omdat er steeds striktere normen zijn voor de bank... en waarbij iedereen een soort angst heeft... terwijl het gros van de gevallen die die, die, die hypotheek gewoon betaald uh, wordt... het eerste is dat we weer een stijl basiszekerheden hebben... over het pensioen of over huis... En want dat, dat helpt ons ook om, om het geld wat uit te, uh, maar te wat geven. Maar wat is dan concreet de, de, de visie die u eigenlijk verwacht van het kabinet als het over wonen dat, gaat? Ik vind dat de heer Donner eerder in de uitzending in ieder geval een belangrijke zet heeft gedaan... door die overdragsbelasting te helpen uh, verlagen, omdat er dan weer beweging komt. Je ziet dat heel veel mensen uh, graag willen verhuizen om, om allerlei uh, redenen en de, en, de, en de kunst is om tegelijkertijd de, de waarde uh, van de woningen niet uh, onnodig te laten dalen. Je kunt wel zeggen, de kopers hebben er baat bij. Ja, maar de verkopers uh, die hebben er geen uh, uh, baat bij. ze moeten er allebei ja. baat uh, uh, bij hebben. En dat betekent dus dat wij... Ook op het punt van het risicobeleid, dat klinkt technisch... Hmm. maar op het moment dat de Nederlandse staat zou zeggen... samen met de Nederlandse bank, de AFM en de banken... van luister, nou ja, het is echt niet zo dat iedereen niet betaalt. Nee, het gros van de mensen betaalt. We hebben een zeker vangnet hè, voor de mensen die om wat voor reden... dan ook het niet meer kunnen betalen. Dan komt die markt weer wat in beweging. Maar iedereen schiet nu in de stress. Er is een soort eh, ja, risico-aversie. Het begrip hedge fund ging net over tafel. Met de pensioenfondsen. merk ik het ook... He, er, er, er kan niks meer. Ja, je kunt je geld op de bank zetten, dan krijg je anderhalf procent. Terwijl je 7 procent als pensioenfonds he, elk jaar moet, moet overhouden... Om de, om de goede pensioenen te kunnen betalen. Nee. Wij kunnen niet zonder risico leven. En je moet dus accepteren dat in de woningmarkt... nu als eerste de beweging in moet, uh, moet komen. Dan is het een eigen keuze van mensen. Ik vind het verstandig he, dat er nu geleidelijk aan wordt gezegd... u moet wel aflossen. He, u moet niet op je schulden blijven, blijven zitten. En dan, dan is even... Ho. Dan is hij even hoog. Ja, tof tissen. Want ja. uh, uh, het is dus de bedoeling dat de Eerste Kamer gaat debatteren... over de woonvisie ja. van het kabinet. Heeft ja. dat zin? Ja, natuurlijk heeft dat zin. Kijk, die motie die is ingediend uh, vorig jaar. Met het verzoek van... Kijk, je kunt je ook wel sluiten voor de toekomst van, van het wonen in Nederland. Maar je zult toch wat moeten doen dat het voor jonge mensen heel moeilijk is... om de woningmarkt op te komen. Dus hè, de, de instroom in de woningmarkt is heel lastig. Twee, de doorstroming op de woningmarkt stagneert ook. En drie, de, de, de belachelijke hypotheken die je door banken mogelijk zijn gemaakt de afgelopen twintig jaar, waarin je niet hoeft af te lossen enzovoort, dat moet ja, je ook een beetje behandelen. banden laten. Waaraan waar nu een eind is gemaakt. Het, ja, plus het, het vierde, is van probeer ook op die woningmarkt een beetje een systeem te krijgen, dat de solidariteit wel een beetje terugkomt, dat de sterkste schouders ook de, de, de, de zwaarste lasten mogen dragen. Dus dat daar iets moet gebeuren, dat is zonneklaar. Dat zegt ook iedereen, dat zegt ook het IMF op bezoek ja. in Nederland. Van goh, mensen doen er wat aan, u heeft meer dan 600 miljard aan schuld op huizen uitstaan. Dat, dat is niet gezond voor de Nederlandse economie. En dit kabinet sluit toch de ogen om iedere keer te zeggen... ze willen die hypotheekrente afschaffen. Terwijl, deze partijen willen niet de hypotheekrente afschaffen... maar we willen het wel zodanig verzachten dat de overheid... Ik dacht meer dat u het wilde afschaffen. Maar het gaat over de transitieperiode. Je kunt niet van de vandaag op, ja, van op mooie hypotheekrente nee, afschaffen. Maar in principe willen u het toch wel afschaffen, die ja. aftrek? Ja. Ja, okay. uiteindelijk wel. Maar je nou ja, moet dat stapsgewijs doen om de problemen op de woningmarkt... namelijk aan te pakken. De instroom, de doorstroming... en dat elk mens op een fatsoenlijke manier wil wonen in dit land. Dat, is, dat zijn de doelen. En volgens mij zijn het ook doelen die het CDA zou moeten aanspreken... en de VVD ook. Alleen ze, ja, ze blijven zien, de blinden en horende doof... over mm. de problematiek op de woningmarkt. brengt Brinkman kwaad, maar mevrouw Bart... Nee, hoor, die ja, is heel genoeg. Wij vinden als Partij van de Arbeid vooral dat, dat de visie van het kabinet... op dit hele belangrijke onderwerp eigenlijk afwezig is... He, je ziet wel steeds een ad-hoc maatregeltje hier en een maatregeltje uh, daar, maar het overkoepelende verhaal, waarbij je en kijkt naar de huurmarkt, want die wordt alsmaar vergeten, terwijl miljoenen Nederlanders helemaal geen koophuis kunnen betalen en in een huurhuis wonen. He, dus huur en koop bij elkaar brengen. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Het feit dat middeninkomens nu geen gesubsidieerde woningen meer kunnen krijgen, dat is natuurlijk een probleem. Dat moet worden opgelost. Um, he, dat en zou als je, eigenlijk dat het eerst moeten gebeuren. Als nou, aan de, wij vinden aan dus, wij hebben al her gezegd, het zou zo belangrijk zijn dat er een nationaal woonakkoord gesloten wordt, waarbij alle betrokken partijen samen om de tafel gaan zitten. En proberen belangrijke problemen op te lossen. En je ziet op dit moment ook hoe belangrijk het is dat die, die afstemming van wat het kabinet doet en wat er in de samenleving gebeurt, dat die veel beter moet zijn. Je, je zag begin deze zomer toen het kabinet de overdrachtsbelasting verlaagde, dat het aantal aangevraagde hypotheken steeg. Het leek even te stimuleren. Ja, nou weer aan Vervolgens daden. hebben de banken per 1 augustus de regels voor hypotheken fors aangescherpt en dat hele effect van die verlaging van de overdragsbelasting is dus alweer weg. Daar blijkt uit dat minister Donner dus niet in zijn eentje maar een maatregeltje zus en een maatregeltje zo moet nemen. Hij moet met de banken, met de makelaars, met de huurbond, met de vereniging eigen huis om de tafel en zorgen dat dat nationale woonakkoord er komt om dit zeer belangrijke onderwerp, te gaan oplossen. Ja, dus zitten wij, of wij, uh, u, maar wij als journalisten... om het aan u te vragen, niet toch steeds uh, in, uh, in, in de klem... dat het hele politieke seizoen maar over één ding gaat uiteindelijk? Dat is bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen, meneer Brinkman? U weet, ik ben bij de woningmarkt nogal uh, betrokken. Er is echt intensief overleg met departementen, met banken, met, met anderen... over de vraag, hoe kom je eruit? Ik nou eens het voorbeeld uh, nemen wat Duitsland ook goed heeft uh, aangepakt. Als je dit land wil vergroenen... Uh, dan, dan moet je onder andere de bestaande woningvoorraad... heel erg uh, energievriendelijk uh, maken. Nou, daar heb je natuurlijk wat geld uh, voor nodig. En dan moet een huurder en een koper ook aan, aan betalen. En je moet dus... Weg van, van het idee dat ieder voor zich dat kan aanpakken. Dus wat wordt er nu gedaan? Er wordt gesproken met banken, met pensioenfondsen, andere partijen. Eh, om, om iets op gang te brengen. Hè, waarbij er een maar nou, even een construct eh, wordt gevonden. Uh, waarbij je die, die, die boel in beweging krijgt. Technisch is er van alles nog beschikbaar. Ja, panelen en, en, en, en, en dubbele wanden noem maar op. Maar hoe krijg je dat financieringstechnisch nou op orde? Nou daar doen we heel erg ons beste over. Dat is denk ik veel effectiever voor de woningmarkt. En ook voor de duurzaamheid. Dan allerlei gedoe over de hypotheekrente aftrekken. Maar uh, uh, ik denk dat de, de, de vraag van Kees hield eigenlijk veel meer de, de algemene bezuiniging in. Dan alleen maar dat wat er op de nee, woningmarkt maar, uh, aan Nee, maar ik moet willen luisteren mevrouw. Als ik, als ik me toestaat om zo ja, fel te zijn. Nou, het is van het, een andere het gaat. Ja, het gaat ook sorry. om de vraag hoe je weer hoop creëert en beweging creëert. Nou, ik ben niet boos. Maar I rest my case. So uh, Wij zijn toch op zoek in de beperktere budgettaire mogelijkheden... door botje bij botje te leggen, in de zorg, in de woningmarkt, op andere plekken... om te zeggen, het is niet allemaal niks. Het is niet zo dat er helemaal ja, geen cent meer is, je mee, maar je moet er beweging in ja, krijgen. Maar, oké, toch, bewegingen. toch is de agenda van dit kabinet, die, dat, dat jaagt mensen de schrik om het hart... het sorry. gaat de hele tijd over de toegang tot de sociale zekerheid beperken. De woningmarkt wordt niet aangepakt. De Probleem. Het is onzien, collega. Uh, het gaat er niet alleen om te fixeren op Houd de Houd kort, want we hebben nog maar twee maar wat mij om gaat is, wat voor land staat u voor ogen? Wat voor nieuwe zekerheden weet je mensen te bieden? Als het gaat over verzorging staat, over de toekomst van ons onderwijs. Als het gaat over verduurzaming van deze samenleving. Want je kunt ook je ogen sluiten niet voor de, de climate change of de global warming. Zoals dat allemaal zo vrij, vrij heet. En dit kabinet jaagt mensen dus gek aan het lijf. Ik weet dan... ja, dat, dat, niet meer in de boodschap dat ook, dat, zeg maar... Even iets, iets ja, mijn kleinkinderen willen niet met een schuld beginnen. Die nee, willen die niet. schulden af. Maar die willen wel straks op een goede manier wonen. Nee, meneer Wilders. dat wonen is dan niet. Uw kleinkinderen ja. willen ook niet wonen in een land... waarbij mensen met psychische handicaps... of een verstandelijke handicap van vijf kanten tegelijk worden gepakt. Dat en is... uw kleinkinderen willen ook niet wonen in een land dat vervuild is... en dat een kabinet heeft dat maar steeds met de hand omhoog... bij meneer Wilders gaat bedelen of ze in Europa nog iets mogen zeggen. Ja. Dat is wel een belangrijk punt wat u daar nou aan uh, uh, roert. Want dit kabinet wordt tot nu toe ook voor, voor een groot door de oppositie in stand gehouden. houden. Nee. Gaat u daar in de Eerste Kamer... Houden, een andere wij, uh, houding nogmaals, in aannemen? Ik ben niet bezig met een kabinet... in stand te houden. Ik ben bezig te doen... wat belangrijk is voor de toekomst van Nederland. En wij gaan niet onze eigen idealen... verlogenen, omdat we daarmee... dan vervolgens een kabinet kunnen wegsturen. Dan zouden we ook totaal ongeloofwaardig... worden voor onze eigen kiezers. Okay. Dus het moet niet gaan. Het moet juist niet... gaan over dat... dat, dat bespelen van politiek op de vierkante... centimeter en voortdurend kijken... naar die peilingen en Twitterberichten waar het om moet gaan... is de toekomst van ons land die economisch solide moet zijn... en heel sociaal. Want solidariteit is ook voor de veiligheid... en de economische soliditeit van Nederland ongelooflijk belangrijk. Oké, okay, nou, we zitten uh, er eigenlijk doorheen. We zijn er doorheen. Uh, de vraag die niet beantwoord is... is wie is de dikste Europeaan, meneer Brinkman? Maar misschien dat dat een ander keertje kan... Ja, die vraag die komt ongetwijfeld iedere week Goeie terug. Goedemiddag was je troost van de senior maar u, ja. u Zeker, ja. Dank voor uw komst naar onze studio Graag gedaan. Marleen Bart, Elko Brinkman en tof Tissen. Wilt u meer informatie over troskamerbreed Ga dan naar onze website. Die is nog helemaal veilig. Troskamerbreed.nl Kunnen u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief? De redactie van deze uitzending was in handen van Roelien Axe en Lisbeth Witteman. De techniek deed Geert Kramer. Straks de NOS met het nieuws. Daarna Argos, journalistiek onderzoeksprogramma. Om kwart over één is er Tros in bedrijf. En wij zijn er, zoals altijd, volgende week weer. Graag tot dan. Dag. Samen thuis, samen Trost.